<laughs> And so it seems Ain't the question who It is the question why It's what you gonna do Ja, dames en heren, dat was de stad Met Wait for Revolution. Ja, dat is wel weer echt een typisch stat, hè? Ja, lekker hakken, lekker beuken, lekker eigenlijk een beetje Texaans geluid. Die een beetje dat, dat hoekige. Zoals dit, dit is eigenlijk een beetje in de elektronica, is dit ook heel hoekig. En dit is al heel erg jaren tachtig, trouwens, by the way. No, man. Jawel, man. Ja, dat wel, maar... Hey, hoeveel, uh, uh, uh, jij gaat beginnen het tweede uur. En je vertelde net dat je deze plaat nog nooit mocht draaien. Die ik, uh, die ik klaar op staan, ja. Ja. Nou ja, ik mocht hem uh, ja, af en toe wel eens draaien. Maar het liefst als Jaap er niet was. Grappig. Hij vond het zo'n verbastering van, uh, van Enjoy the Silence. Dus. Ja, grappig, grappig. Dat gaan we zo draaien. Um, als wij uh, nog één seconde hebben, moet je het even zeggen. Nog één seconde? Ja, hoe lang hebben we nog? Want we hebben daar nog uh, 46 seconden. Nou, dan hebben we nog een, wel even te praten. Wat gaan we in de tweede uur doen? We gaan sowieso over de spaarplaat hebben. Daar hebben we Iron Maiden, de Number of the Beast, vorige week gedraaid. En Marcus gaat dus daar... Dan moet ik weer een ander nummer zoeken. Precies, ja. dat ging dus het tweede uur. Daarnaast gaan we het nog hebben over het nieuwe Buma stemraadbeleid, uh, over YouTube. Laten we het even serieus gaan doen. De eerste uur is aankloten. tweede uur is serieus. En daarna gaan we nog eens even wat concertagenda van de patronaat doorbladeren. Aangevuld met heerlijke muziek. En keiharde. Maar dat in het tweede uur. Goed, ik krijg een hindoor dat we nog heel warm hebben. Om um, Beavers en Budhead te skitteren Tot de tweede uur. Can I go and let's start? Fuck. Het, het ritme van ZF. Via de kabel op 104.5.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 Klanten van de DSB-bank konden vanmiddag urenlang niet bij hun geld via internet. De overhoek-site was onbereikbaar en het is nog steeds lastig om op de site te komen. Volgens de bank is er opzet in het spel en hebben hackers de site geblokkeerd. Berichten dat de site overbelast was doordat klanten massaal hun geld wilden weghalen... zijn door de bank met klem tegengesproken. DSB ligt de afgelopen tijd onder vuur... na berichten over extreem hoge provisies en omstreden koppelverkopen. In een huis in Berlijn zijn delen van babylijkjes ontdekt...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 Understand, oh my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my Logic. Ja, echt inderdaad. Mijn iPhone. Maar iPod er zelfs. Schiet gewoon in één keer uit. iPod. Zeg, hey, zeg, zeg even een goede mop. En dan hoor je hem. 3, 2, 1. Kut. Technologic. Echt, <laughs> jongen. Technologic. Als je, als je iets in, in een snelle toestand wil doen... dan gaat het altijd even mis. Hè? Dus we spoelen hem even terug zo ja we tellen af tot drie drie twee één ah hè yeah. deze moest eigenlijk gewoon in enjoy the silence overlopen dat was een mooi effect geweest toch ja maar dat deed het niet nee pruts Ja dames en heren, dan zijn we weer het tweede uur van Alternative FM. Begonnen met... En zoals jullie net al gehoord hebben... Hij lult wel wat. Ik lul wel wat. Bego ja, we begonnen met... Enjoy the Silence van... Remix van... Mike Shinoda. Van... Linkin Park. Kijk, tweede was... Kijk, dan weet ik ook wat. <laughs> tweede was van... Ramliet... Van Runstein. Ja, van een nieuwe single. Passé, passé, passé, passé, passé. Precies, dat is kant B van, uh, van uh, Pussy. En als derde A Perfect Circle met Pat. En nou gaan we het even over serieuze zaken hebben. Want. Wie heeft er een website waarop je... Oh, nu komt er een serieuze jingle. Nou ja, dat zocht ik even. Ja, die... die, die... Ja, dit was het meest serieus wat ik heb, denk ik. Dames en heren. Wie heeft er in, uh, uh, zelf een website waarvan je... Een... Ja, wel een filmpje van YouTube. Embed. Um, dat betekent dus wij. insluit. Wij. Uh, ik denk ook. Uh, um, um, uh, uh, CFM Zandvoort. En uh, dergelijke andere sites. Die gaan het moeilijk krijgen de komende tijd. Waarom? Boeman Boema Stemra, het Boem, Boeman Stemra, ja. Boeman Stemra, ja, inderdaad. Stemmemannerij in Zaken. Hebben eigenlijk een. Uh, dat is een acteursrechtenorganisatie. Die beschermt het aantal. Ja, hoe zeg je dat? Als een, een artiest een plaatje draait, dan beschermen hun de rechten. zodat de artiest dus ook daadwerkelijk geld krijgt. Nou ja, dat wij een plaatje draaien van de artiest. Inderdaad, dus als wij een plaatje draaien, draagt C.V.M. Zandvoort een bepaald bedrag. dat weet ik nog niet. Daar kom ik nog wel achter. Een x-bedrag aan de organisatie van Boeman Stemra, zodat de artiesten. ja, in hun recht staan. Nou hebben zij uh, in hun brochure Fair Play in 2010 nieuwe regels opgesteld. met betrekking tot internet. En dan bedoelen ze dus ook. Downloadsites, streamingdiensten, online radio en tv. En natuurlijk ook het insluiten van YouTube of vimeo filmpjes met daarop muziek. Ja, maar dat, dat is nou gaar, want dan betaalt eenmaal YouTube ervoor en degene die het insluit nog een keer. Dus dat is weer eens dubbel geld melken uit één ding. Nou, daar is een uh, berekening losgelaten. Ze zeggen dat als. Ze zeggen dat uh, een. Uh, ja, YouTube is daar niet verantwoordelijk voor, want de, de, de gebruiker. Upload hem en gebruik hem ook voor hun website als achtergrondmuziek. Ze rekenen dus de YouTube-filmpjes als achtergrondmuziek. Wat krijg je dan? Um, als wat, je zes, wat kost dat? Ja, dat ga ik je nu zeggen. Voor elke zes embedded files die je op internet hebt, is de rechthe rechthebbende, dus degene die dat, 130 euro schuldig per zes filmpjes die je embed op je website. Als je dus <lacht> 30 hebt, ben je al 650 euro kwijt. Als en wij op... kijken hoeveel dat er ondertussen gaat worden op onze website, denk ik, dan, dan, dan zijn we al een paar wij... ton kwijt. Ja, maar wij hebben onze eigen richting, omdat we het eigenlijk zelf hebben gemaakt. Ja, maar, maar dat zal Buma stemmen naar worst lezen. Dat komt wel goed. Dat gaan we wel uitzoeken. Dat terzijde. Wat gaat er gebeuren? Als je nou een simpele muziekblog hebt, zoals wij gaan misschien gaan krijgen, en daar zet je youtube filmpjes op van artiesten, en... Je komt binnen de definitie van de Boomer Stemraad. Dat betekent dus dat je elke dag een muziekclip, bijvoorbeeld 365 clips per jaar, gedeeld door 30, hè. maal 650. Want bij 30 is uh, per 30 files moet je dus 650 euro afdragen. Dan kom je uit op 7908 euro. En dat is eigenlijk alvast een PayPal voor donaties. Uh, anders kunnen wij niet starten. Uh, even dat je weet. Ja, inderdaad. Um, er zijn nu heel veel uh, commentaar. Er, overal commentaar op dat dit eigenlijk. een absurd draconisch hoog bedrag is. Zoals uh, 3 voor 12 het meldt: draconisch hoog bedrag. Want vergeleken met eigenlijk als je een muziekradio bent. waarop. Wie, wat iedereen kan starten. waar je 24 uur per dag. 7 dagen per week. ...je favoriete muziek aan je mensen laat horen... ...dus echt gewoon echt live streamt... ...dan betaal je dus... ...en je hebt, je hebt, je hebt, je hebt geen commerciële uitingen... ...dus geen reclame, geen banners, helemaal niks... ...alleen maar muziek... ...dan betaal je 312 euro per jaar... ...tegen 7908 euro per jaar... ...als je elke dag één videoclip van YouTube... ...op je website zet. Dat klopt dus niet, zeggen heel veel mensen. Dat is, dat is niet in balans, dat is onevenwichtig. Nou, Martijs uh, Bobbeldijk van... Uh, ...Booma Stemra, die zegt... ja. Deze rekensom klopt. Um, elk moment als, uh, als iemand dus een, ja, een muziekclip insluit op je website, klopt dit. Dit is het bedrag die we gaan rekenen. En als je bijvoorbeeld in huis doet, of in Facebook, of in Blogger, of ergens in een community. Dan is de community rechtsmatig plichtig en niet de gebruiker. Oh, dat wordt al duurder voor huis dan. Inderdaad, daar zit ik nu aan te denken. Want huis gaat die functie gaat er in één keer uit. Nou, dat, dat zal schelen met de servers. Uh, jeetje. Maar ik, ik vind dat Booma Stemra... Een, uh, ja, een beetje een primitieve... His, uh, historische methodiek... Uh, gaan losvuren op Web 2.0. dit echt... is niet te doen. Vind ik. Nee. Um, er zijn ook heel veel commentaren op radiosenders, eigenlijk heel Twitter... die daar een beetje aan meedoet... valt er overheen dat dit echt... bizarre bedragen is. Voor bizar... Slechte uh, redenen en methodes. Dat dit gewoon niet in stand kunnen zijn. Dit verhaal wordt zeker wordt vervolgd. En we gaan, we, gaan jullie op de, we, gaan, we gaan jou op de hoogte houden. Van alle, alle dingen wat, uh, wat, wat eruit komt. En daarnaast draaien we gewoon fantastische muziek. En fuck de boemer dames en heren. Fuck ze. So stuck is a charm, what the barking alarm waves while the corner is turned And the bicycle wheels all struggle to move round in your muddy mind Lately caked and Willing to whine, we've all time So we sit on the springs till the mud goes dry be 19 is barely placed For the reason of defying it from the aftertaste You'll have to slip away I'm unhappy to say Behold as the crook in the hammock plays uh -huh. All the The shadow of the uh -huh. Uh -huh. All the pretty, uh -huh. visitors the shadows. 2003 Van de album The Great... The Great Age of... Grotesque... Ah, oh, man. Ik moet alles... Ik vind dat ik alles uit mijn hoofd moet doen. Wah, wah, wah. Nee, nee, nee. Daar nee, nee, heb ik eentje voor. <tusk> <tusk> <tusk> uh. Nee, ik wil eigenlijk... Je moet eigenlijk... Die, die echte... Die wah, wah, wah, wah. Ja, moet ik even opzoeken. Kom wel goed. In nee, ieder geval... Het is de, de Great... The Golden Age of Grotesque. hè? <tusk> Uit, twee, uit uh, 2003, daar komt deze in. This is the new shit van Merlin Manson. En daarvoor een heel mooi album. Nieuw album van 20, uh, 20th Century Breakdown, Green Day. Met No Your Enemy. Dat trouwens over drie weken speelt in Ahoy. En een persoonje staat vooraan met zijn vlaggetje. Jij, yeah. ik. Green Day. Ik ga naar Green Day over drie weken. Jij gaat overal heen. Echt overal wat hier speelt. Dan ga je heen. Nee, nou, ik heb nog vijf concerten te gaan. En dan is het geld op? of? Ja, dan is het geld op, ja. Nee, eerst, eerste concert. Eerst volgende concert. Dream Theater. Daarna. Green Day. Daarna. De Staat. Daarna. Slayer. Daarna. Gotcha. Einde 2009. Dus ik heb er nog maar vijf te gaan. Jij bent echt erg. Je gaat heb, overal heen, man. Ik heb er al heel wat gezien uh, dit jaar, dat is, klopt. Zoals ik, ik heb trouwens uh, geen ge gezien. Dus jou, jouw linkplaat heb ik ook gezien. Bongra. Die heb ik ook gezien. Op Lowlands in 2008. Ja, hou maar ik dacht met iets nieuws te komen. Nee, nee, nee kom maar, ik, ik, dat nummer ken ik niet. Want, uh, ja, het nummer is rustig. Ik denk uh, doorverrustig. Oké, okay, wat, wat was het nummer van, uh, van een week geleden? Was het Iron Maiden, The Number of the Beast. Oftewel, seks, seks, seks. En wat heb je gekozen? Boonra met 666 mile per hour. Gives little girls the punishment they deserve. En opeens was de kabel weg. Ja. <laughs> amateur, amateur, amateur, amateur. Waar is die kabel? Eh, uh, duw. Daar is hij. Waarom is hij eruit? Hier. Dus de kabel. Die is er gewoon uitgevallen. Goed dus. Gaas, koop een nieuwe laptop of koop een geluidskaart, man. Dit is toch echt gewoon niet meer te doen? Wacht even. Doet hij weer? Ja, hij doet het helemaal perfect. Even test, test, test, test, test, test. Ja, die doet het ja. weer. hoi oh yeah. Maar dit is een leuke linkplaat. <laughs> dit is een leuke linkplaats voor volgende week. Ik ga echt hier volgende week iets mee draaien. Ik weet al wat namelijk. Ja. Ik iets heel snels. 60, ja, 666 miles per hour. Dan moet ik wel over, een beetje over de beat nagaan. Hè? Misschien doe ik wel iets met 666 beat. Als die jij beat. dat hebt. Ik, ik, dat heb ik niet. Maar misschien, misschien gaan we dat wel doen. Oké, oké dan. Je zegt ook niet f hè. Gozer, ook... gozer, Duidelijk, ja. Jij gaat ergens anders in de studio zitten, omdat je denkt, oh, lekker relaxed. Achter je knoppen blijven zitten betekent ook opletten, ja. Nou gaan we het eens over omdraaien. Nou gaan we eens even met de vuist op tafel spelen. De telefoon springt er spontaan van aan. Ja, lekker belangrijk. We gaan weer eens eventjes... Ja, we gaan er nog een keer. Dames en heren, als jij gewoon achter je ding blijft zitten, dan... dan... Ja, dan... Inderdaad. Gaan we gaan wat draaien want dit is slecht. Holy crap. Alweer. Herkanzing. In 3 2 1. Ja, die echo moet Andreas lachen. Herkanzing nummer 2. In 3 2 1. Was weer een mooie overhand geweest als ie lukte. <laughs> ja. Goed. Mr. Jack, System of a Down, Kan dus wel. Het kan wel. We hebben het wel in ons. We moeten alleen weer even een beetje opletten. Een beetje sharp blijven. Dan gaat het allemaal goed. Ja, het is, het is gewoon heel simpel. Wij zijn hier gewoon aan de radio draaien. En uh, kunnen we kunnen wel eens laten meeslepen. En enthousiaste verhalen. Bijvoorbeeld hij over een film en ik over concerten. Zo gaat het nou helemaal hier achter de schermen. Ja, we zijn gewoon hele goede vrienden. Het lijkt wel of we uh, uh, alleen maar explosies naar elkaar afvuren. Dat doen we helemaal niet. Maar als ik buiten ben, sla ik me hem helemaal <laughs> Ja hoor, jij slaat mij kapot. Nee, dan loop ik loop buiten en dan doe ik gewoon... druk ik gewoon een klopje in en dan doe ik gewoon zo. En dan, dan pak je je lightsaber en gaat mij te lijf? Of? Inderdaad, dan, uh, dan hoor je zo sirene afgaan zo. Dat betekent dat ik mijn lightsaber pak en dan zo je ja, te lijf gaat. Dan pak jij een pistool en dan ga je schieten en dan... En dan... Catch je af uh, met je lightsabers. Komt er een bom neer die ik net heb afgeschoten en dan is het... En dan, ja, één groot slagveld binnen Zandvoort. Hier, de hele gasthuisplein ligt onder de, onder de brokstuk. de uh, alles van... Schozer, toen werd ik wakker. Ik mag net zeggen, word ik wakker. <laughs> Zullen we naar patronaatagenda doen? Ja, in de laatste paar minuten. Ja, druk even dat ding aan, dan laat ik en ik heb ook de volgende plaat al klaar staan, lekkere harde echte mannenmuziek. En dan gaan we eerst het patronaat beginnen voor de aankomende week. Morgen Kinky Friedman, dat is politieke country met wel humor en de patronaat. Daar ook Acoustic Ladyland, Proud to be Fautface en Miss Montreal is op zaterdag. Nou, Miss Rondje hoef ik niet te zien. Dat is die gast, dat is die dame, weet je wel. Die stottert. Kan ik even de, de tune iets zachter. Nou, de negende komt Power, Wel bekend van uh, Dansplaat. En uh, A Brand komt ook. En creature with a Tune brain. De tiende komt Backyard. De tiende komt ook Dikke Dubstep. Nou, Dubstep is een soort van, ja... Hele rare, rare... Ja, drum and bass. Het is, ik stond er laatst in, maar hele... Kommelvliezen en neusvleugels trilden van de bas. Dat was niet normaal. Je kon elkaar alleen maar trillend aanspreken. Kijk, dat is nou leuk. Jee, maar wat een bas. Nou, de 15e is Raccoon. En de 11e is Haarlemse Helden. Met Tommy Tornado, Bivak. All shall be well. Cheap Trills, De Aanslag en Cheerful Fruit Flies. En dat is het WK of het patronaatprogramma voor de aankomende week. En dan gaan wij meteen een heel lang plaatje draaien. dan gaan we weer lekker lullen over, uh, over films in Glorious Bastards. Ga erheen. En over mooie concerten. Sluit ik af met dit. Heb jij nog wat te zeggen? Ja, tot volgende week. Mooi, tot volgende week. En dan gaan we het draaien. En dat is... Als je het doet hoor. Hey. Ja, inderdaad jongen. Ik word echt... We hebben wel onze dag vandaag hè. Wacht even. <sweak> Nou, doet hij weer wel. 3, 2, 1. Tot volgende week.